4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Blok overlegt nog met verschillende partijen over zijn plannen voor de woningmarkt. Op de vraag of hij nog ruimte ziet voor aanpassingen antwoordde hij... het is niet zo dat we enorm veel geld in de achterzak hebben... maar het is wel zo dat ik reëel wil onderhandelen.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 De weduwe van juwelier Stratman is teleurgesteld. Ze vindt de straffen te laag. Het OM overweegt tegen de uitspraak in hoge beroep te gaan. Het stadhuis van Almelo duldt voortaan geen enkel wangedrag van bezoekers. Aanleiding voor het non-tolerance-beleid is de aanval van gisteren op een Bali-medewerker. Een man van 41 viel hem aan met een hamer. Nieuwe beleid is goed nieuws voor de ambtenaren op het gemeentehuis van Almelo... want die maken zich grote zorgen, bleek vanochtend bij een speciale bijeenkomst. Mensen die binnenkomen en bedreigingen uiten, ja, dat gebeurt steeds vaker. En ook uh, mijn collega's aan de Bali's die geven ook wel aan van... Uh, ja, ze kunnen wel tegen ons zeggen van jullie doen je werk niet goed... maar wat kunnen we dan? Uh, ons bedreigen en, uh, met het hamen uh, of een paar jaar geleden dan een gijzeling. Uh, dat kan niet de bedoeling zijn dat je uh, mensen zo gaat, uh, gaat bedreigen. Met de Bali-medewerker gaat het inmiddels iets beter.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 Belaid stond bekend als criticus van de islamitische regering van Tunesië. Premier Djabali besloot naar aanleiding van de protesten... om de regering te ontbinden en een zakenkabinet te benoemen. Maar de grootste politieke partij wil daar niet aan meewerken. Bij een verkeersongeluk in Zambia zijn zeker 51 mensen om het leven gekomen. Zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Lusaka botste een bus tegen een vrachtwagen. Dodental kan volgens de Zambiaanse autoriteiten nog oplopen...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 ANWB ah, heeft keersinformatie. De avondspits opent met zo'n 40 kilometer file. De langste file is op de A1, Hengelo-Apeldoorn. Na een ongeluk tussen Azelo en de afrit Rijssen, 5 kilometer. De A10 West richting Zaandam voor knap een komplein 5 kilometer. Vanuit Utrecht op de A28 naar Zwolle. 4 kilometer langzaam rijden tussen Soesterberg en Leusden. En vanuit Europoort op de N15 naar Rotterdam gaat het ook langzaam... tussen Brielen en Spijkenisse over 4 kilometer.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 Zembla deze week over bevers, otters en korenwolven. Uitgestorven in Nederland, maar tegen de klippen op wit teruggebracht door natuurverenigingen. De dieren worden doodgereden, opgegeten of zorgen voor overlast. Maar niemand stopt ermee. Dierentuin Nederland in Zembla. Vanavond tien over negen bij de VARA op Nederland 2. Nederland 2 vertelt het hele verhaal. Dit is Radio 1. Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag. Zometeen is het tijd voor ons eigen politieke vragenuurtje. Maar eerst dit. Politiek, politiek, politiek ben niet, je niet. politiek, politiek, politiek. Deel 2. Het klasje van Koopmans. Hoe oud-CDA-kamerlid Ger Koopmans nieuwe parlementsleden klaarstoomt voor het fijne handwerk. Ger Koopmans, is dat eigenlijk nodig, zo'n klasje? Ja, in de Tweede Kamer uh, is er sprake van een reglement van orde... Waar, uh zijn maar twee centimeter dik. Er staan alle regels in waar de Kamerleden zich aan moeten houden. Alle mogelijkheden die ze hebben staan erin Nou, dat is al heel goed om daar met elkaar over te praten. Want daar zitten jouw wapens in om de regering te controleren. Maar daarbuiten is er natuurlijk ook heel veel ongeschreven recht en ongeschreven gewoontes. Nou, dat is toch tien keer zo dik. En dat is goed om daar met elkaar over te praten. Heeft u hier meer dan tien jaar gezeten? Wanneer kwam het moment dat u dacht van nou heb ik het echt in de vingers? Nou... Dat je alle instrumenten snapt en doorziet, dat maak je nooit mee. Want ze worden, elke keer worden hier weer nieuwe dingen bedacht. Dat is bijna wekelijks dat hier een nieuwe aanpak bedacht wordt door iemand. Dus je bent nooit klaar. Uh, tegelijkertijd, ja, vanaf het eerste moment dat je er zit, moet je aan de slag. En dan moet je ook niet bang zijn. Een keer een fout maken is helemaal niet erg, dat moet je tegen kunnen. Dus dat, het echte gevoel van, nou snap ik het? Nee, dat kan ik me niet herinneren dat ik het ooit gehad heb. Maar ik heb ook nooit het gevoel gehad van, ik snap er helemaal niks van. Nee. Is het wel eens gebeurd dat u een fout gemaakt heeft... gewoon door gebrek aan ervaring? Ja, zeker. Tuurlijk. Kunt u er eentje noemen? Nou, zo direct. Maar natuurlijk, bij, bij debatten uh, gebeurt het wel eens... Dat, dat je daar een voorstel doet wat een uitwerking heeft... wat je helemaal niet bedacht hebt... En uh, ik heb het ooit gehad, bij de wet financiering politieke partijen diende ik een amendement in om het uh, strenger te maken. En toen ging iedereen het uitleggen dat ik het veel soepeler wilde maken. En ik stond echt de koekeloer. Ik denk, wat gebeurt me nou? Het ontspoorde helemaal, er waren berichten op nu.nl, de CDA wil alles veel ruimer maken. Nou, dan heb ik het maar te plekken ingetrokken. Uh, nou, dat was een voorbeeldje waarbij ik dat had moeten doorzien, voorzien en eigenlijk ook voor moeten zijn. Ik kan me voorstellen, als Kamerleden hier komen in Den Haag... je bent gekozen, nou prachtig... Uh, het kan eigenlijk niet mooier als politicus gekozen in het parlement... dat je hier binnenkomt en je denkt van... waar ben ik nou in verzeild geraakt? Ja, ongetwijfeld. Dat zijn van die momenten dat, dat, dat, dat het je uit de handen glipt. Omdat het heel erg veel is. Je moet over elk onderwerp uiteindelijk ook wat weten. Uh, zelfs al ben je woordvoerder op één deelterrein. Je staat in een zaal in, uh, uh, laten we zeggen, in Nijkerk bij de Bond van Ouderen en die hebben vragen over alle onderwerpen. En als je elke keer moet zeggen, ja, maar daar ben ik geen woordvoerder in... <kijkt> nou, dan nodigen ze jou de volgende keer niet meer uit. Als je kijkt naar uw uh, klasjes, gaat dat dan ook over... bijvoorbeeld, uh, hoe moet ik met de pers omgaan? Daar praten we ook over, van hoe kun je dat aanpakken? Uh, hoe uh, ga je ook bijvoorbeeld om met nieuwsport? Uh, uh, hoe ga je informeel met uh, journalisten om? En hoe kun je bijvoorbeeld iets langzamerhand opleren? Hoe kun je... Uh, door ergens uh, iets te vertellen, zorgen dat twee dagen later uh, echt nieuws wordt. Lekken? Nou, lekken is natuurlijk ook een methode die je kunt toepassen. Daar heb ik ook wel eens wat over verteld, ja. Want uh, uh, de, de, de, dat was mij ook niet vreemd om dat wel eens te doen. Maar dat is wel iets dat je zo ook leert hoe je dat goed moet doen. Want als dat fout gaat, dan heb je een probleem als Kamerlid. Ja, precies. Ja, dan moet je ook goed kunnen liegen dan. Kan ik Koopmans dat? Ja, zeker. En spelen, dat, uh, dat hoort er natuurlijk bij. Dat moet, je, dat moet je ook een keer kunnen. Maar je moet wel zelf, voor jezelf, altijd scherp voor ogen houden. Waarom doe ik dat? En als je het alleen maar doet voor jouzelf, nou, dat is denk ik geen goed idee. Als je het doet om jouw politieke doel te bereiken, om die inhoud die waar jij voor staat, om dat uh, tot beleid te maken... nou, dan mag je van mij uh, ver gaan. Klaas Tech met bovenmeester Gerkoopmans. Koopmans. Het Vragenuur met vandaag. Ik ben NOS, Jaap Janssen, politiek redacteur bij Paul Witteman. en het CDA-kamerlid Mona Keizer. Mona Keizer, uh, nieuw kamerlid, uh, zat ook in het klasje van Koopmans. En toen hij het had over: ja, liegen, je moet goed kunnen liegen. Uh, uw mond viel open. Grote <laughs> oog. Nou ja, daarom. Mijn mond viel niet open. Mijn uh, wenkbrauwen gingen uh, omhoog. Uh, ik, ik ben daar zelf niet zo bedreven in. Nee. Aan mij kan je vrij goed zien. Dan moet je uh, mag maar... maar... lekker in zijn klasje zitten. Misschien ik zit bij dan je, dan Ger, dan Ger in het klasje. <laughs> ja. Aan mijn gezicht kan je heel goed zien wat er aan de hand is. Ja. Dus dat ga uh, dat Maar gaat hij zegt: niet je moet als, goed, als Kamerlid, uh, wil je goed je werk kunnen doen, dan moet je allerlei instrumenten gebruiken, waaronder uh, lekken? Uh, lekken en daar moet je goed voor kunnen liegen. Ja. En liegen mag als je volgens het goed mij, doet. Hoorde, Volgens mij, wat ik erachteraan hoorde, is dat hij ook uh, lachte. Dus volgens mij moeten we het ook niet zo letterlijk nemen. Wat je natuurlijk wel uh, doet... Hij je het ook geleerd? Om, uh, om zo uh, te redeneren? <lacht> nee, maar vol, ik, te hoorde, te ik hoorde hem uh, lachen. En volgens mij was dat ook een grapje. Want het werkt natuurlijk nooit. Hè? Uh, wat is het ook weer? Al is de leugen nog zo snel de waarheid, de waarheid ja. achterhoudt ja, maar je, moet je wel. Maar moet goed kunnen onthouden. Maar een ik, uh, leugentje geleerd. om best wil is ook een heel gevleugel. Nee, maar dat doen we allemaal. Maar daar had hij het lief lief over. Als je maar goed in de gaten. Dat je het niet voor jezelf nou. doet, maar in het belang van het land. Nee, maar dat doen we allemaal. We hebben het allemaal maken het wel eens mee dat iemand aan je vraagt van Goh, wat vind je van mijn nieuwe jasje? Ja. Nou, wat koop je er dan voor om te zeggen dat je het helemaal niks vindt? Nee. Dat is voor mij de categorie leugentje om best wil. Hm. Ja, Bjansen, uh, hij zou dat nooit gezegd hadden als hij nog Kamerlid was natuurlijk. Hè? Nee, natuurlijk niet. En bovendien, vroeger had je een lijkenregister in de Kamer. Dat was een lijst met woorden die niet officieel in de parlementaire zaal... gebezigd mochten worden. En het woord liegen stond ja. op dat, in niet dat meer? register. Je mocht dus niet zeggen, u liegt. Je ja. mocht wel zeggen, wat u daar zegt is, staat op gespannen voet met de waarheid. Ja. ja, ja. Is dat het lijstje er nog? Nee, dat staat is niet nou meer officieel aanwezig. Maar het ja. werkt wel zo. Als mensen het woord liefst gebruiken in een debat... merk je dat er heel veel op wordt gereageerd. En als je dan zegt, u spreekt onwaarheden... Dat, dat, dan denkt het andere kamer met. Ja. oké. Okay. Ja. Maar als een, iemand anders zegt, u liegt, dan worden mensen gelijk boos. Dus het was het de PVV gevoelig... niet do do doorbroken? Heeft hij gewoon hebben gezegd, ik weet niet wie het was, maar ik gebruik gewoon het woord liegen als ik dat wil. Eh, of woorden van gelijke strekking. En toen was het taboe er ook af. Staat ja, het, het, sowieso, het taalgebruik verandert wel in de loop ja. der jaren. Dus het woord ja. liegen wordt steeds meer ingeburgerd, maar er zijn nog steeds mensen die het heel gevoelig vinden. Ja. Keizer, je had een voorbeeldje voorbereid van hoe dat klasje werkt. Nou, Het over. klasje, het is, het is wel heel erg goed, want als je in de kamer binnenkomt, is niet alleen het gebouw een doolhof, maar de procedures zijn ook een doolhof. Ja. Er is wel een dik reglement van orde, maar ja, daar, de finesses staan daar niet in. En um, Ger vertelt ons uh, over allerlei adviesorganen die er zijn aan de Kamer en aan de regering. Uh, hoe je die kunt gebruiken, wanneer je die kunt inzetten. Het CDA heeft nu voorgesteld om een onderzoek te doen naar alle consequenties van de bezuinigingen in de zorg die naar gemeentes gaat. Nou, dat is zo'n voorbeeld daarvan. Dan moeten we nog even afwachten... Of de regering dat ook ziet zitten, lees de coalitiepartijen in dit geval. Maar een ander goed voorbeeld, dat is het ACTAL. Ik had er nog nooit over gehoord. Dat is een adviescollege die toetst regeldruk. wetvoorstellen. Dus ja. wetsvoorstellen wat voor regeldruk komt ervan. En na zo'n klasje heeft Michel Roeg van de CDA-fractie voorgesteld... om het wetsvoorstel waarbij er extra eisen komen voor het hoger onderwijs te laten toetsen. Nou, dat uh, zag de PvdA en de VVD op dat moment niet zitten. Uiteindelijk toch doorgekomen. En nu naar aanleiding van dat advies is die wet ingetrokken. Want het blijkt gewoon zo te zijn dat er al heel veel kwaliteitswaarborgen ingevoerd zijn. Na de toestand Overbogen bij de toetsing is ja. daarmee voorkomen. Ja. En, en door het klasje van Ger Koopmans, wisten jullie dat, dat, dat er een advies... actal was? Ja, ja. ja. Nou, ja nou, de, een, een, een, was wat geleden toen was er in de Kamer een regeling van werkzaamheden. Dan wordt altijd de agenda bepaald. En daar bleek eigenlijk dat in ieder geval de Partij van arbeid kamerleden niet in het klasje van Geert Koopmans hebben gezeten. Okay. Uh, want er was op, op een bepaald moment in de zaal geen enkel PvdA-kamerlid aanwezig. Waardoor de agenda zomaar een hele andere kant op had kunnen gaan. En toen werd door Ton Elias, coalitiegenoot van Jacques Monas, uh, VVDP, VVD A, mm -hmm. Jacques Monas heel even gauw uit de gang getrokken. Van zeg maar even of je ervoor of ertegen tegen bent, want dan kunnen we weer door. <laughs> Zo werkt het dus ook. Ja, ja, ja. Diezelfde regeling van werkzaamheden, Monar die ging over een onderwerp wat u in de portefeuille heeft, de thuiszorg. En dan wel de bezuiniging op de thuiszorg. De Volkskrant opende vanmorgen met een verhaal... dat uh, werkgevers, patiëntenorganisaties en staatssecretaris... Uh, van, Rijn. van Rijn. een akkoord bereikt hadden. Nou, het was hier tekort, daar te klein. De ja, Kamer was, woest, was woedend. Want ze, worden wij er buiten gehouden? En uh, ze eisten een debat. Maar toen kwam ik een ander uh, parlementair journalist tegen. Ze zegden, dat is nou echt typisch Den Haag. Want als hij dat niet gedaan had en met dat wetsontwerp naar de Kamer gekomen was... dan was de eerste vraag, heeft u al met het veld gesproken? Nee, schande. Mone Keizer, hoe staat u daarin? Nou, het is uh, uh, volgens mij de, de ophef die ontstaat erover... dat wij uit de krant moeten leven dat er overeenstemming is. Hm. Natuurlijk moet hij praten met uh, belanghebbenden. Maar moet je nu als Kamerlid in de krant lezen dat er overeenstemming is? Ja. En wat dan ook het lastige is, waar is overeenstemming over? Ik werd net gebeld, goh, mevrouw Keizer, wat uh, vindt het CDA daarvan? Ik zeg, nou, wat ik in de krant lees... is dat ze op een klein onderdeeltje overeenstemming hebben. Namelijk dat het naar de gemeente uh, mag gaan. Dat het geen recht meer is. Hm. He, je hebt... Heb geen recht meer op zorg als je door geboorte, ongeluk of ouderdom de rest van je leven aangewezen bent ja. op zorg. Nou, dat wist ik al. Hmm. Wat natuurlijk interessant is, hoe gaat het er helemaal precies uitzien? Ja. Omdat we het over mensen hebben die gewoon eenvoudigweg niet aan de dag kunnen beginnen ja. als niet iemand ze daarmee geholpen heeft. Ah, Joost, dat je het in de krant leest is toch niet zo gek? Als je dit soort overleggen hebt, hoeveel mensen weten daar wel ja, niet van? We weten natuurlijk ook niet waar het lek zit. Kijk, als nee. het lek zit aan de kant van de, van de staatssecretaris en je weet dat zeker als Kamerlid, dan kan je zeggen, oh, wacht eens even, je hoort de Kamer als eerste te informeren en ja. niet Journalistiek. Nee. Maar in dit geval, ja, er zijn zoveel organisaties ja. bij betrokken... er zat een heleboel organisaties ook tussen, al actal het waarvan je denkt, goh, ik wist niet dat ze bestonden. Nee. Dus het lek kan overal zitten. Nee, ja, ja, is, is, is dat niet het dubbele van de Kamer? Ze zijn nu hier kwaad over. Maar als hij naar de Kamer gekomen was met dat voorstel... dan was de vraag geweest, heb je om met het veld Ja, en als er gehad? een partij is die altijd zegt... Uh, het, het maatschappelijk middenveld moet heel erg uh, goed overal bij betrokken worden... dan is het wel CDA. Het CDA. Maar dat heb ik net ook gezegd. Ja. Dus, uh, natuurlijk moet hij praten met al deze organisaties... Ja. De ophef gaat, wat mij betreft, over dat ja. ik in de krant moet lezen maar dat, dat er overeenstemming is. Dat Ja, dat kunt u dan, dat, dat kan zo zijn. Dan nogal vind ik het bijzonder ja. dat ik het in de krant moet lezen. Oh, dus ik ken de details van ja, deze zaak niet, maar de, ik achterkant kans erg groot dat het inderdaad, zoals Joost ook een beetje suggereert, vanuit uh, de staatssecretaris, althans vanuit het ministerie, uh, gelekt is. Um, ja, dat weet ik niet hoor. Ik heb me daar niet even diep Want in ik deze, kan me voorstellen nou, ja. dat hij belang heeft bij een positief idee over wat er gaande is. Ja. En dat de Kamer dan misschien ook iets soepeler wordt van... oh ja, ze zijn het al eens, dus moeten wij ook maar... Ja, ja. Nee, maar ja. dan ja. is de essentie ja. heel belangrijk. We, wat, wat ik gelezen heb, dat er keukentafelgesprekken komen met mensen die zoals ik net vertelde, afhankelijk zijn van zorg om aan de dag te beginnen. Ja. Nou, dat zijn nou net die gevallen, die kun je in een keukentafelgesprek niet oplossen. Keukentafelgesprekken gaan over wat voor dagbesteding heb je nodig... en wat kan je daar zelf in en doen. En wat kan de familie doen? Hè? En, en wat, wat kan de, de, de familie, familie doen? Gaat het om, ja. Ja, Voordat okay. je recht uh, hebt op eventueel een budget en steun... Ja. moet eerst kijken wat de buurt kan. Goed, laten we uh, kijken even naar het debat wat nu bezig is... met minister Blok over de woningmarkt. Het uh, gaat over de inkomensafhankelijke huurverhoging die hij in wil voeren, scheef wonen tegengaan, maar het is veel breder en het is voornamelijk een chaos, zei jij ook Geer. Ja. je bent even gaan kijken, er gebeurt van alles en nog wat achter de schermen, er is van tevoren met het CDA gepraat, omdat het CDA heel duidelijk had gezegd alle plannen van de woningmarkt Gaan wij absoluut niet in mee. Gaan wij tegenstemmen. Zolang dat is allemaal wat ingewikkeld. Maar goed, de woningcorporaties 2 miljard af moeten staan. Eh, zodat er niet meer geïnvesteerd kan worden. Noem maar op. Wij gaan daar tegenstemmen. Er is van tevoren gesproken met uw partij. Weet u er iets van, mevrouw Keizer, of daar wat uitgekomen is? Nou, als je vindt dat uh, het goed is dat de regeringspartijen een hand uitsteken, moet je natuurlijk ook altijd op het moment dat er gevraagd wordt: wil je praten, moet je daarvoor openstaan. Dus jullie zijn daarheen geweest. Dus uh, de minister is wezen praten met uh, Simon Buma. Uh, en kijk, weet je, het hier natuurlijk uiteindelijk om gaat, is, wat, is het nou verstandig wat de regering aan het doen is? Ze leggen een belasting op aan uh, verhuurders van huurwoningen. Dat moet dan gedekt worden uit huuropbrengsten... waarvan de vraag is of je ze binnenhaalt. Maar wat veel interessanter is... door het opleggen van die verhuurdersbelasting... kunnen corporaties niet meer investeren. Mm -hmm. Er worden dagelijks honderden mensen ontslagen in de bouw. En is het nou niet veel slimmer om te kijken of je op een andere nee, manier dat, is, dat geld binnen kunt halen. Dat is heel, dat is heel duidelijk wat de dus, CDA ervan vinden. Maar is er wat uitgekomen, voor zover u weet? U bent nee, volgens mij uh, is, is, is dat debat nu gaande. Maar dus, er is dus niks in dat gesprekje vooraf? Is u niet oren gekomen van... nou, het zal die, of die kant op gaan? Of nee, of wat het goed? CDA betreft is, moet je het slim doen. Hmm. En uh, wij snappen dat we met elkaar moeten bezuinigen. Alleen het is veel slimmer om tegen corporaties niet te zeggen, ik wil van jou 2 miljard belasting... maar tegen corporaties te zeggen, van, goh, als jij nou gaat investeren... hoeveel btw levert dat op? Want dan hou je in ieder geval ook al die jongens... die nu in de bouw ja. zich zorgen maken over hun baan aan het ja, werk. Die heffing moet 2 miljard opleveren, Joost Vullings. Wij horen dat dat overleg mis, mislukt is... Tussen het CDA en de. Ja, het... ja de, de, de deadline is er nog niet. Hè? Dus in Den Haag is er ja. pas een akkoord als het echt helemaal misgaat. Okay. Het Hoe... ijzer is nog niet heet genoeg. Ja. Uh... Hoe proef jij dan het volgende? Ik liep uh, een paar uur geleden naar beneden. En toen was BNR bezig met een interview met Blok. Het was in de schorsing. En toen op de vraag uh, van. Uh, ga je wat doen aan, de, aan die 2 miljard uh, heffing? Want het CDA wil maar 800 miljoen. en de rest bij die corporaties laten om te investeren. Toen zei hij tot. Onze verbazing, hij ging erop in, dat was al heel wat. En hij zei, ja, ik ga niet naar de onderhandelingen met lege handen. Betekent dat dat hij een deel van die 2 miljard weggooit? Moet je dat zo lezen, Joost? Nou ja, kijk, die, die 2 of, miljard... Jeroen Dijsbloem, de minister van Financiën... die kijkt gewoon wat blijft onderaan de streep over. Dus die heeft die 2 miljard nodig. Maar ja. je, je kan het misschien ergens anders vinden... of op een andere manier doen. Op een slimmere manier, een wat een slimmere mevrouw manier. Keizer zei. Ja. Ja. Dus er is eigenlijk, je kunt daar niks uit lezen, Jaap? Nee, nee, nee. Uh, ja, dat moet uiteindelijk... Uh, ongeveer hetzelfde bedrag uitkomen. Ja. Dus Alleen de manier waarop... Ja, waarschijnlijk is, is uh, Stef Blok, de minister, ook heel erg benieuwd... naar de creatieve alternatieven van het CDA... om toch dat geld op tafel te krijgen. En bovendien, uh, hij zou wel moeten... want uh, zonder de steun van het CDA... Uh, is meneer Blok eigenlijk al klaar voor de komende regeerperiode. Nou, dat is misschien wat heel erg lang, maar... Hij mag nog dan wat kan hij voorlopig... onslaan, dan. Ja, ja, maar dan ja. kan hij voorlopig wel even op de handen gaan zitten, toch? Ja. Maar mag ik iets aan Mona Keijs vragen? Want, ja, zeker. Ga voor uh, wel in. Dit is een heel zwaar punt waar het CDA nu eigenlijk de kont tegen de krip gooit. Um, de, het, het kabinet heeft inderdaad steun van het CDA in de Eerste Kamer nodig. fractievoorzitter in de Eerste Kamer is de voorzitter van Bouwend Nederland, Elko Brinkman. Zijn belangen... Daar zijn één op één dezelfde belangen die het CDA nu uitvent richting uh, minister Blok. Is dat niet een lastige positie voor het CDA? Nee, want het gaat, uit, uit, gaat uiteindelijk over de malaise, in. in, in, in de woningmarkt, daar gaat het uiteindelijk om. En we moeten niet met elkaar vergeten... de huurverhogingen, waar het nou over gaat... kunnen mensen die nog opbrengen. Hm. We doen wel net alsof mensen tussen de 33.000 en de 43.000 euro... of dat rijke mensen zijn. Maar dat zijn mensen die al op allerlei manieren... gewoon last hebben van het kabinetsbeleid. Dus daar ja. gaat het aan de ene kan kant... kan op, uh, op 9 procent. Maar daar gaat het debat nu over. Ja. Maar Daar dus, gaat het nu over. De vraag maar van die, Jaap is wel gerechtvaardigd natuurlijk. Die twee zijn met elkaar verbonden... Want als je scheefwonen tegen wil gaan, moeten mensen wel kunnen verhuizen. Corporaties zijn heel belangrijk in het bouwen van woningen. Als je die vervolgens het investeren onmogelijk maakt... doordat je ze een verhuurdersbelasting oplicht... ben je ook niet slim bezig. En daarachter weer zitten al die jongens in de bouw... en de gezinnen die daarachter zitten... die of al ontslagen zijn of hun zorgen maken om hun baan. Dus waar het het CDA om gaat, doe nou de slimme dingen. Maar het is toch ongemakkelijk als uh, politicus om ergens voor te pleiten... terwijl je in een andere baan daar heel erg belang bij hebt. Dat, dat blijft toch altijd... Nou, maar alle Eerste Kamerleden, dat zijn mensen die zijn één dag in de week lid van de Eerste Kamer en die hebben daarna ook al, ja. al, allerlei functies. Ja. Dus dat is op zich, ja, dat is in de Eerste Kamer, dat kan niet anders. Want nee. anders heb je daar ook fulltime betrokkenheid. Maar vaak nodig. is het zo dat een Eerste Kamerlid uh, niet spreekt over een onderwerp waar hij in zijn dagelijkse werk direct bij betrokken is. En hier kun je dat eigenlijk niet van Elke Brinkman eisen, want die is de fractievoorzitter. Ja, ja die is de fractievoorzitter. Essers doet. Uh, de de chef zag dit, dit hè? Ja. ja, Joost, een ander punt. De CDA is enorm voluit in de oppositie. He, daar gaan we het nu verder over hebben. Een ander onderdeel waar wat die betreft die woningmarkt, waar uh, de CDA opponeert, dat is de aflossing van de hypotheek. Er is er vorig jaar in december is er in de Eerste Kamer een wet doorgekomen om uh, die vrij streng is. Vanda vanaf dag één bij een hypotheek ga je aflossen. Dat moet binnen 30 jaar gebeuren. CDA was daarvoor. En uh, nu zegt Buma, ja, nee, dat is wel erg streng. Dat moet toch wel iets makkelijker kunnen. Um, is dat niet te laat. Even wetstechnisch. Die wet is erdoor. Klaar. Ja, maar ja, kijk, dat is het mooie van oppositievoeren. Dat je gewoon, uh, gewoon dingen kan, kan vinden. En ja. dan kan je zeggen, ja, het is te laat. Maar zo kan het is erg eigenlijk dat het worden. CDA dat decennia lang niet heeft gekund. Iets vinden. Ja, maar daarom vinden ze nu zo. Ja. Dat, is, dat is ook de politieke analyse die ze volgens mij bij het CDA hebben gemaakt. is van, wij hebben jarenlang in de regering gezeten. En jarenlang compromissen gesloten. We waren met z'n allen bezig om het Jan-Peter Balken en het niet al te moeilijk te maken. Dan beland je in de oppositie. Als je dan gaat doorgaan met regeren... dus heel snel met minister Blok bijvoorbeeld deeltjes gaat sluiten... dan denken de kiezers nog van ja... Dat hebben ze tijdens Paars gedaan, hè? ze ja, hebben dat echt geleerd. Van ja, van, van, van, van, van, van, eh, wat, wat vindt die partij zelf? Dus nu is het, is het credo gewoon zo lang mogelijk vasthouden aan je standpunten... en iedere keer word je dan geïnterviewd... en dan kan je vertellen wat je zelf vindt. Nou, en, dat is natuurlijk, en dan komt de leider in beeld. En dan denkt iedereen, hoe heet die die man heeft toch zo'n moeilijke naam? Nou, die naam wordt dan steeds meer bekend. Ja. Standpunten nu, worden nu steeds meer ja, bekend. Ja, Janssen. En Boomer. dan Mona Keizer ja. natuurlijk. Ja, jap. Uh, nou ja, dit vind ik overigens wel een opmerkelijk uh, punt. Uh, want in het lenteakkoord heeft het CDA... ...tamelijk juichend uh, ja. dit voorstel juist binnengehaald... ...binnen dertig jaar de hypotheek aflossen. Ja. Mona Keizer, hoe praat je je uit zo'n situatie? Wat leert Ger Koopmans in het klasje als je dit, uh, deze casus krijgt? Ja, ik zit zelf uh, al heel erg lang uh, in, in de politiek. Weliswaar op lokaal niveau. Maar ja, wat ik daar toch altijd geleerd heb... Is dat je dicht moet blijven bij uh, wat je vindt. Nou ja, en in die zin. Dus dat is één. Twee, de plannen van dit kabinet zijn gewoon ook op onderdelen gewoon niet slim. Dus het is nu nog ook even heel erg makkelijk om aan te tonen dat het anders ja, kan. Maar en dat het nu anders gaat het moet. over iets waar jullie gewoon voor waren. In het Lenteakkoord, zowel als in de Eerste Kamer. Ja, nee, dat klopt. Dat is, dat is, dit was het algemene antwoord. Dan nou specifiek uh, daarop. <lacht> ja, het, dat is waar. Uh, wij vinden, en dat is ook in belang, hè, van ook weer de investeringsruimte van banken. Dat hypotheken zo snel mogelijk moeten worden afgelost. Waardoor mensen ook um, ja, sneller ook aflossen? Dus zelf ook minder schuld uh, hebben. Mm -hmm. Maar ja, als je nu in zijn totaliteit hier naartoe kijkt, ja, nou ja, dan moet je ook wel weer bereid zijn, vind ik. Om daarover na te denken. Nee, maar van tweeën, lief. Deden jullie dat in december en in het Lenteakkoord contrekeur? Of zeggen jullie nu? Uh, we, we, we zeggen dit om gewoon. Dwars te zijn, in de december op, op, op kwam die de Eerste Kamer. En toen heeft die wet door de Eerste Kamer. Op, op, op een, ja. Deden jullie dat toen de... contrakeur? Of zeggen jullie nee, dat, dat, dat, dat vonden we wel. Of jullie vonden het niet. En dan zeggen jullie nu iets uh, om te, alleen maar tegen te zijn. Om de oppositierol uh, in te vullen. Ja, Ik, ik vind deze vraag heel erg uh, ingewikkeld. Nee, is die het, niet. Het past in de lijn van het CDA... om te sparen om af te lossen. Een hypotheek is bedoeld om te Ja, maar wat is er gebeurd in die paar maanden? Wat is, er gebeurd? Wat, wat, is dan, wat is dan het verschil nu? Nou, het, uh, uh, jullie waren eerst voor die, voor die maatregel... om streng af te lossen, ja? streng te zijn met aflossen... dat soort dingen binnen 30 jaar. En nu moet het ineens soepeler. Ja, in de Eerste Kamer is daar de discussie over. Ja, nou ja, dat kan. De Eerste Kamer is anders dan de Tweede Kamer. Die hebben ook weer een eigen Nee, maar positie. het is afgetimmerd in de Eerste Kamer. Jullie ja. waren nee, maar, ook maar, voor. Maar, het maakt nu ja, deel uit van het hele uh, wonencomplex... waar het CDA nu alles bij alles uh, sleept om eigenlijk alles weer ter discussie te stellen. Nou, kijk, dat, dat is niet hoe ik ernaar kijk. Ik vind echt dat we naar hiernaar moeten kijken. Dit treft ontzettend veel mensen. Dit treft mensen die geen woning meer kunnen kopen. Dit treft mensen die tegen huurverhogingen oplopen. Dit treft mensen in de bouw die hun banen kwijtraken. En wat wij aan het doen zijn... is zoeken naar een oplossing van al die onderwerpen... die met elkaar te maken hebben... die mensen weer helpen mm -hmm. om te verhuizen, om te kopen... om aan het werk te blijven. Dus dat ja. is uiteindelijk het belang waar het ja. los van Haags gedoe over moet gaan. Joost. Ja, kijk, dat is, dat is het interessante van het CDA. Ze hebben een hele duidelijke koers ge gekozen. Als je vraagt, wat vinden jullie, dan wijzen ze naar het verkiezingsprogramma. Uh, ze gaan er met gestrekt been in. Op zich een hele logische opstelling mm -hmm. voor een oppositiepartij. Ja. Uh, de vraag is of het gaat werken, omdat iedereen denkt... ja, maar het CDA is toch een verantwoordelijke partij. Een En een jaar geleden vonden jullie, vonden jullie het wel. Dus uh, dat is natuurlijk altijd het lastige als een partij heel lang geregeerd heeft. Dan komen ze in de oppositie, dan moet je een, een, een strategie en tactiek bepalen... Nou, die hebben ze gekozen. Maar of het gaat werken... want hm. je ziet hier dat mevrouw Keizer hier eigenlijk in de verdediging wordt gedrukt... terwijl zij niet in de regering nee, zit. Ja, nee, maar ik voel me... Nee, maar... En dan kan je je afvragen, is dat de juiste tactiek? Nou, ja, het kan Pianse? goed werken, dat moet allemaal nog blijken. Ja. Ik, en ik en voel het... me helemaal niet in de verdediging gedrukt. Ik zit oh, hier... Te, nee, absoluut niet. Waar het om gaat, zijn al die jongens in de bouw... die nu aan het luisteren zijn in hun busjes terug van de bouwplaatsen, maar, als ze af, in, als maar, al de, werk hebben... Maar dat, die zich dachten afvragen, jullie niet, kan direct een corporatie maar, nog woningen bouwen? Maar toen jullie in de om. Eerste Kamer voorstemden in december... was dat niet een argument? Dus maar dat was de discussie over het aflossen van, de van de hypotheken. Hypotheek. Dat is ja, een ja, het het ander onderwerp over. dan de investeringsruimte van woningcorporaties. Daar nee, hadden we het net over, over die hypotheek, Het is soms ook heel rommelig bij het CDA. Uh, want uh, Buma die had vorige week een heel goed idee. Hij zag Rutte en hij zag de speech van Cameron... die allerlei kritiek heeft op wat Europa doet. Europa doet te veel. Hij denkt, ik maak een... Luist. Uh, Rutte is onduidelijk over de minister-president... wat hij dan uh, daarvan vindt... en wat hij misschien terug wil halen uit Brussel. Dus Buma maakte een mooi lijstje van tien punten. Maar als je dat lijstje heel goed bekeek... dan bleken eigenlijk de meeste van die punten... of helemaal nog geen Europees beleid te zijn... of Europa heeft niet eens plannen ervoor. Of Nederland gaat paar veel dingen, verder. Uh, waar Nederland zelfs verder gaat vrijwillig dan Europa. Dus daar ontplofte eigenlijk die strategie... in het gezicht van, van de heer Buma. Maar Rutte heeft er drie jaar over gedaan... toen hij in oppositie zat... om, om de juiste toon te vinden... Dus... Wat dat betreft, als het kabinet blijft zitten. Ter geruststellende woorden, ja. heeft het CDA nog heel veel tijd om de juiste toon of voice te maar vinden. Maar de vraag is natuurlijk of het kabinet lang kan blijven zitten. Als ze het ze inderdaad niet lukt, omdat ze te weinig de hand uitsteken volgens de oppositie. Dat het ze niet lukt om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. Nou, dat is ook snel gepiept. Het is ook een leermoment voor het kabinet hoor. Deze, deze casus met die woningmarkt. Want we, zitten, we hebben het nu over het CDA, maar het kabinet heeft het natuurlijk ook heel slecht aangepakt. Dus die moeten dit ook eens goed evalueren intern. Of dit nou wel zo goed gelopen is. Het CDA heeft in ieder geval de discussie gekaapt als het gaat in, ja. over, de, over de rol van Europa. Hè? Nou, absoluut. Kijk, en het is ook heel erg belangrijk dat we het daarover willen hebben. Want voor het oplossen van de financiële crisis hebben we Europa nodig. Alleen, het is wel van belang dat gewoon de kiezer ook dat belang ziet. En waar irriteren mensen zich aan die regelzucht vanuit Europa? Daar ging het lijstje over uh, van Buma. En als je naar dat lijstje kijkt... de hele discussie over de, uh, de quota voor uh, vrouwen in een raden van bestuur... Ja, je kunt wel zeggen dat dat aankomend beleid is. Maar zover ik weet hebben niet voldoende lidstaten daartegen gestemd. Dus we hebben nu gewoon een vrouwenquota hey, dus dankzij Europa. Het verheffen en van daar de, moeten we vanaf. Het, verheffen het, is, van de stem. het is echt veranderd van een plicht in een, in een advies. Voor zover ik weet zit er nog steeds ook een sanctieregeling op. Het was de tijd die wij hadden. Mona Keijzer van het CDA, bedankt... Joost Vulling van de NOS en Jaap Janssen... politiek redacteur van Paul en Witteman. En in Hilversum, Tim Overdiek, Radio 1 Journaal. Goedemiddag. Dag, straks, Tim. Hey, goedemiddag. De, de, de miljarden vliegen de luisteraars straks om de oren. Wat zeg ik? De honderden miljarden euro's. Het grote verhaal ligt in Brussel, de EU-begroting. Hartstikke belangrijk allemaal natuurlijk. Maar persoonlijk vind ik het helemaal intrigerender... wat de, de kleine mens beweegt. We hebben straks een mooi menselijk verhaal over een oudere dame... die tien jaar geleden haar geld leende... Aan SNS Real. Wat is daarmee gebeurd? We hebben het verhaal van een Nederlander die naar Griekenland emigreerde. en daar nu het hoofd boven water probeert te houden. als wijnboer. En kijk, dat soort verhalen. Dat maken wat mij betreft het verschil in een nieuwsuitzending. Ik kan niet wachten om te beginnen. Zal toch moeten wachten? Want we hebben eerst hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In Tunesië wordt morgen gestaakt het protest tegen de moordaanslag op een oppositieleider. Dat meldt de grootste vakbond van het land op Facebook. Gisteren werd de linkse oppositieleider Belaïd doodgeschoten voor zijn huis in de hoofdstad Tunis. Hij stond bekend als criticus van de islamitische regering van Tunesië.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 De meeste vertragingen op de A2, Maastricht-Eindhoven. Een vrachtauto staat stil bij Echt en staat 4 km vanaf Born. De rechte rijstrook is dicht. Een ongeluk op de A27, Utrecht-Gorkum. 8 kilometer file rijden tussen Utrecht-Noord en Knoopert-Lunetten. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de A27, vanaf Utrecht naar Gorkum bij Evendingen, 2 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht.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 Goedemiddag. Veel meer dan duizend miljard euro zal het niet worden. Eerder minder. We hebben het over de begroting van de Europese Unie. Die ligt vanmiddag op tafel in Brussel. De lidstaten zetten hun wensenlijstje in voor het grote diplomatieke pokerspel. Want een hamerstuk? Nee, verre van. Rienne va plus, zo klinkt het bij roulette. Holland Casino vraagt zijn medewerkers om fraude op te biechten. Wie eerlijk is, behoudt zijn baan. Wie de zaak bedondert, hoeft straks niet op clementie te rekenen. Hoe ver moet je gaan als bedrijf om eerlijkheid af te dwingen? Over miljard. 1,4 miljard euro was het verlies het afgelopen kwartaal voor Alcatel Loesend. De baas van het Frans-Amerikaanse telecombedrijf is een Nederlander, Ben Verwaaien. Na vijf jaar aan het roer stapt hij op, zo direct een gesprek met hem. Dit en nog veel meer in het Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. En we beginnen in Wassenaar. De politie daar heeft vanmorgen een lichaam gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de 13-jarige NS Aurach, die sinds gisteravond wordt vermist in Wassenaar Joris van de Kerkhof Joris. Maar we begrijpen dat de politie nog niks wil bevestigen. Nee, uh, ook niet wat jij nu uh, zegt. Misschien niet eens uh, de, de formulering die je gebruikt. Uh, dat het waarschijnlijk uh, de jongen is. Uh, er wordt onderzoek gedaan. Er wordt al sinds uh, uh, vanochtend onderzoek gedaan. Sinds het moment dat het lichaam uh, gevonden is. Uh, Amber Alert is er uh, uitgegeven gisteren. Uh, er is een fiets gevonden van, uh, van de jongen. Ongeveer op de plek waar uiteindelijk vanochtend pas uh, het lichaam is gevonden. De fiets is, uh, is gisteravond uh, gevonden. Daar is heel veel onduidelijkheid over. Maar daar kan of daar wil de politie verder geen... Geen duidelijkheid overgeven. Ze zijn aan het zoeken. Waar ik nu naar kijk op de kruising op de weg van Wassenaar naar Katwijk, daar staan drie busjes en verschillende auto's van de politie en mannen in witte pakken en met gele hesjes, zijn daar dus al de hele dag bezig. Nou, hoe is daar in de buurt gereageerd op de vondst van het lichaam? Nou, de hele dag door zijn er mensen uh, hier op de kruising aan het kijken. De kruising die afgezet is met rood-witte uh, linten. En uh, ja, je kunt je daar uh, van allerlei voorstellingen uh, bij maken. En uh, hij zat op een uh, middelbare school. Mensen, uh, jongeren van die school, zijn hier ook uh, naar deze plek uh, toegekomen. En de mensen die hier in de buurt wonen zijn uh, hier ook uh, naartoe gekomen. Op, op veel punten wordt er natuurlijk gespeculeerd over wat er allemaal uh, gebeurd zou kunnen zijn. De politie... En iedereen hier in de buurt houdt alle mogelijkheden, wat dat betreft, open. Ook bijvoorbeeld de mogelijkheid dat het uh, om zelfmoord uh, zou kunnen gaan. Karen Alberts, collega, die was vanochtend tussen de mensen hier bij het station. Ja, ik, ik, ik heb uh, vandaag op school uh, heb dat ook gehoord en gisteren al. En ik, ik ben heel verdrietig over. En iedereen is, uh, leeft met hem mee. En uh, ik wil gewoon kijken of er misschien, uh, hoe het met hem gaat, misschien en alles. Een aantal klasgenoten. Hoe was het vanochtend op school? Uh, nou, iedereen was heel erg uh, aan het huilen. En het was echt een troevige sfeer de school, de hele school. Iedereen wist daarvan. En in de klas was zeg maar, we zaten in een kringetje en de leraren en zo gingen helemaal uh, over praten. Maar ja het, was, ja, het was heel moeilijk voor iedereen. Want ik ken hem ook wel goed, ook van de basisschool. En uh, hij woont ook uh, in de buurt bij mij. En dat ging ik vroeger ook altijd uh, met hem om. Dus ik, ik, nee, iedereen vond het moeilijk en ja. De leerlingen van het Avelbert hebben vrijgekregen vanmiddag. Ja. Want Anna zat bij jullie op school. Ja, hij zat bij ons op school Hij zat in de brugklas. Ken je hem? Uh, nou, iedereen kende hem wel. Niet, niet natuurlijk, niet persoonlijk, maar iedereen wist wie Annas was. Hoezo? Is het zo'n kleine school? Uh, nee, het is, een, uh, het is een grote school. Maar iedereen uh, kende Annas omdat het uh, zo'n blije jongen was. En omdat hij zich, wat mensen tegen hem zeiden, dat maakte hem niks uit. Hij was gewoon zo sterk. En daarvoor heeft iedereen groot respect voor, voor Anders. Nou, veel zelfvertrouwen. Ja, self, self. Ja. ja, dat weet ik niet precies. Maar als ik hem zag, dan ah, hij was altijd blij. De reacties van buurt- en schoolgenoten eerder vandaag. Uh, enig idee, Joris, hoe lang het sporenonderzoek nog zal duren daarbij en in het bos? Nou, er is wel iets meer beweging hier rondom de, de, de afgezette plek. Er zijn ook auto's uh, bijgekomen daaruit. Nou ja, echt conclusies kun je er niet uit trekken. Maar de verwachting is wel dat een van de komende uren... Uh, rond een uur of zes, half zeven, wellicht uh, wat meer duidelijkheid komt... over uh, wat er, uh, van, van wie het lichaam is en, en uh, wat er dan uh, gebeurd is. Um, en ja, dat is dus echt wel afwachten. Als je nu aan de politie uh, vraagt uh, wat er aan de hand is... dan zeggen ze dus nog echt... Dat ze er niks met zekerheid over kunnen zeggen. Als er nieuws is, Joris, van de kerk of de Wossenaar, dan horen we dat van je. In Tunesië is het nog steeds onrustig. Na de moord gisteren op oppositieleider Chokri Belaid in de hoofdstad Tunis en de zuidelijke stad Gafsa... kwam het tot een treffen tussen demonstranten en de politie. Bovendien keert de regerende moslimpartij zich tegen het voorstel... van premier Djebali om de regering te ontbinden. Midden-Oostenkoorsblend Sander van Hoorn... Sander, de premier die dacht juist de opstand te sussen... maar we kunnen constateren dat hem dat niet is gelukt. Nee, en die partij die daar problemen mee heeft... dat is nota bene zijn eigen partij die dus zegt dat uh, die regering van technocraten, van niet-partijgebonden mensen, dat willen we niet. We vinden juist, zegt die moslimbroederschap in uh, Tunesië, dat het een politieke regering blijft. En dus zit dit premier nog altijd met uh, de moslimbroederschap in de regering en met twee seculiere partijen. En is onduidelijk op dit moment hoe die politieke impasse te doorbreken. Dat duidt volgens mij, als zo'n eigen partij zich tegen zijn eigen premier keert, op meer politieke instabiliteit. Ja, dat is de analyse van velen, dat het dus ook rommelt binnen de eigen partij, kijk... Die problemen, die politieke problemen over wie nou precies in de regering moet, uh, dat, dat is niet van uh, uh, vlak na die moord. Dat is een proces dat al wat langer speelt en daar komt dit nog eens bij natuurlijk. Het maakt het allemaal niet uh, makkelijker en daardoor kun je dus ook voorstellen dat iedereen voet bij stuk houdt. Die moslimbroederschap die met 42% van het aantal stemmen de verkiezingen gewonnen heeft, de grootste partij geworden is. Maar ook de seculiere tegenkrachten die natuurlijk ook het maximale willen halen uit deze ontstaande situatie. En dat lijkt dus een soort padstelling te worden als er niet snel iets gebeurt. Zeg, echt leiderschap natuurlijk laat zich pas gelden in tijden van crisis. Hoe gaat deze premier ja. daarmee om? Nou, voortvarend dacht hij dus zelf door te zeggen... oké, okay, uh, we gaan uh, deze crisis gebruiken om inderdaad een, een, een regering van uh, brede samenstelling van technocraten te formeren die dan de zaken moet waarnemen tot de verkiezingen. Maar goed, daar wordt dus nu een stokje voor gestoken, achter de schermen. Vindt wel politiek overleg plaats. Uh, die partij, die moslimbroederschap die heeft ook wel uh, deuren opengezet, maar het lijkt me dat er wel snel iets moet gebeuren, want anders dan komen die twee kampen, het seculiere kamp en het religieuze kamp natuurlijk steeds verder tegenover elkaar te staan. En ja, tegelijkertijd zie Demonstraties op straat. En dan is een scenario zoals in Egypte niet ondenkbaar met toenemend geweld op straat, steeds heviger demonstraties en een steeds diepere politieke padstelling. Op weg naar de begrafenis, natuurlijk morgen, van deze vermoorde oppositieleider wordt rekening gehouden met meer onrust. Onrust, ik vind het tot nu toe nog wel meevallen als je bedenkt wat voor een uh, woede er zit over uh, die politieke moord. Als je bedenkt wat een onvrede er zit over de politiek vanwege de slechte economische prestaties, dan valt het misschien nog mee. Nou, de vakbond, de grote machtige vakbond in Tunesië, die heeft morgen een dag van algemene staking uitgeroepen. Dus ja, er zal veel volk op straat zijn en het zal toch echt wel van de politici afhangen of ze inderdaad uh, tot elkaar kunnen komen, spijkers met koppen kunnen slaan. Het zal van die politici afhangen hoe het gaat op straat. Of het daar rustig blijft of dat het uit de hand gaat lopen. De situatie in Tunesië waar die Arabische lente een paar jaar geleden begon. Sander van Horen, dankjewel. Zo direct spreken we met topman Ben Verwaaien. Ex-topman van alcatel lucent want hij stopt ermee. Kees Kwak zit vanmiddag bij de AWB voor het file nieuws. Goedemiddag Kees. Goedemiddag Tim. En, uh, normaal begint van uh, de avondspits. 100 kilometer file. De meeste vertraging door een stilgevallen vrachtauto op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Die vrachtauto staat bij echt op de rechte rijstrook. En de file begint bij Born, die is 5 kilometer. Er was een ongeluk op de A27 vanaf Utrecht naar Gorkum. En daardoor staat het nog altijd stil tussen Utrecht Noord en Knoop het lunetten. Alle rijstroken zijn weer open. En zoals vaak, langzaam rijden vanuit Europort naar Rotterdam op de A15 en 15 Het hele stuk tussen Rosenburg en Rotterdam, charloes dit is het NOS Radio Journal. journaal met Tim Overdijk. Het is bijna kwart voor vijf. Marco Verhoeven, ben je vroeg? Ja, lekker, hè? Waarom? Nou, mooi. Uh, we het meteen even hebben over de reactie van een collega... die vanmiddag binnenkwam, die heeft avonddienst... en die was echt helemaal lyrisch over het weer. Ze, ze, ze reisde vanuit Amersfoort, vertelde hoe ze in een stralende zon... door het winterse landschap reed en in de verte bij Hilversum... hier bij ons dus, zag ze slechte weer. De sneeuw zag ze afwallen, het wolkendek... wat echt tegen de horizon was geplakt. Ze vond het een magistraal gezicht. Nou, ik ben blij dat ik medestanders vind, eh, wat dat betreft, die dat weer zo, uh, zo mooi kunnen beschrijven. Maar ja, het, het plaatje was natuurlijk gewoon echt fantastisch vandaag. Heel veel zon tussen de felle buien, door de meeste buien overigens in het westen en in het zuiden van het land. <coughs> maar inmiddels hebben we er ook wel in het oosten een paar te pakken. Dus ja, het is een heel divers beeld. En dat diverse beeld geeft eigenlijk uh, ja, voor ieder wat wils. Ja, en dan ga ik je nu vragen naar de weersverwachting voor het komend etmaal. Maar wat die ook zal zijn, hoe die ook luidt. Eén aspect springt eruit. Gladheid. Ja, klopt. Gladheid inderdaad. Nou, het is nu een klein beetje een open deur. Die buien die vallen, dat zijn echt felle buien... waarin het hagelt en waarin het sneeuwt of natte sneeuw. En af en toe blijft er wat van die, uh, van die prut liggen. En kan het kort even glad zijn. Dat is nu nog het geval. Buiten die buien om is het veel te warm. En is er van gladheid eigenlijk geen sprake. Maar de zon gaat zo meteen onder. En dan kun je op je tien vingers natellen dat het kwik snel omlaag gaat. En vanavond al denk ik dat op veel plaatsen de temperatuur in de buurt van het vriespunt ligt. En vlak bij de grond er waarschijnlijk al wel onder. Nou, dan kan het al vrij snel glad worden door bevriezing van die natte weggedeelte. Uh, buiten dat gaan er ook vannacht nog een paar winterse buien vallen. En dat zal steeds vaker gewoon sneeuw zijn wat erbij valt. Nou ja, en dat is natuurlijk echt weer die open deur sneeuwval. Dat zal vannacht zeker voor gladheid zorgen. En oppassen morgenochtend en ook vanavond al. Marco ja. Verhoef, dank je wel. Het duurt nog minstens een jaar voordat minister Kamp van Economische besluit een, een besluit zal nemen over de gaswinning in Groningen. Kamp zei vanmorgen in de Tweede Kamer dat hij nog heel veel meer informatie nodig heeft. In Den Haag, Wilma Borgman. Hoe erg kan het eigenlijk worden met die aardbevingen in Groningen? Wordt het maximaal vier of misschien wel maximaal vijf op de schaal van Richter? En wat betekent dat dan precies voor de mensen daar? Minister Kamp van Economische Zaken wil precies weten waar hij aan toe is... voordat hij een besluit neemt over de gaswinning. Vorige week zei een adviesorgaan dat het verstandig zou zijn... om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te minderen. Omdat de kans steeds groter wordt op hevige aardbevingen. Maar Kamp is aan zo'n besluit nog lang niet toe. Ik ga niet nu een besluit nemen. Ik ga een besluit nemen op het moment dat het verantwoord is. Ik wil weten waar ik rekening mee moet houden. Gaat het om... Uh, om, om 4,0 of gaat het om 5,0? Ik wil weten dat als we dat maximum, die maximumsterkte hebben vastgesteld... wat het schadepatroon is wat daarbij uh, hoort... en welk gebied daar dan uh, met name door, uh, door bedreigd uh, wordt...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 dat er toch een grote kans is dat dit gebied voor een wat langere tijd uh, geconfronteerd blijft met risico's. Nou, dan denk ik, dan moet je ook de moed hebben daar tegenover dat gebied te waarderen... en van een fatsoenlijke compensatie te voorzien. Kamp gaat nu op korte termijn kijken of de schadeclaims goed worden afgehandeld. Bovendien is er geld beschikbaar voor verstevigen van gebouwen. Maar voor een definitief besluit moeten de Groningers dus nog minstens een jaar geduld oefenen. Wilma Borgman in Den Haag. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Ja, ik doe het, want dat is wat de Pointer Sisters zingen. Should I do it? Pointer Sisters, je zou zeggen uit de jaren 50, 60, 70... nee hoor, een singeltje uit 1981. Ben Verwaaien vertrekt als topman van Alcatel Loesend. Zijn termijn bij de Frans-Amerikaanse producent van telecomapparatuur... loopt na vijf jaar af en hij ambieert geen nieuwe termijn. Goedemiddag, meneer Verwaaien. Goedemiddag. Waarom niet? Nou, uh, heel erg simpel. Uh, de onderneming gaat in de volgende fase in. Ik heb er nu vijf jaar gezeten... Ik geloof heel erg in, uh, in de maximale houdbaarheid van management. Uh, we hebben een lastig 2012 achter de rug, wat gelukkig uh, goed geëindigd is. Uh, maar nu moet er een volgende fase in, een wat meer operationele fase. En als ik in de spiegel kijk, dat is niet mijn natuurlijke geaardheid. Dus ik denk dat, uh, dat het beter is dat het stokje wordt doorgegeven. Op welk moment zag u bij zichzelf in die spiegel dat u als baas uw uiterste houdbaarheidsdatum hebt bereikt dan? Nou, eh, kijk, dat moet je zelf allereerst constateren dat het zo is. Eh, en je moet ook eerlijk durven zijn. Eh, kijk, ik zou het liefste zijn gebleven. Maar eh, in de positie waarin ik zit is dat natuurlijk niet een relevante opmerking. Want een relevante opmerking is wat is goed voor de onderneming, wat moet er nu gebeuren? Want andere mensen in uw omgeving hebben toch ook gezegd van dat kun je wel willen ben. Maar als je kijkt naar het verlies, naar de cijfers, naar de statistieken, en naar wat er moet gebeuren... is het misschien toch beter dat je zelf tot die conclusie komt? Nee, zo is het niet gegaan. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen denken dat het zo gaat. Maar zo, gaat, zo is het in mijn geval in ieder geval niet gegaan. Uh, het, is, uh, het is een beetje anders gegaan. Maar het is, het is uh, uiteindelijk natuurlijk logisch dat als je... Uh, resultaten hebt die uh, zeker in het begin van 2012 niet erg best waren... dat uh, mensen uh, uh, veel druk op je zetten om te zorgen dat het verandert. En dat is gelukkig ook gebeurd. Die druk drijft u, daar staat ook onbekend bij andere bedrijven over de hele wereld. Maar is dan ook het moment geweest als u terugkijkt naar de doelstellingen in 2008... het is mijn taak als CEO om van dit bedrijf weer een normaal bedrijf te maken... met regelmatige winsten, dus dat u daar niet in bent geslaagd? Ja, in ieder geval niet in de termijn die ik daarvoor mezelf had voorgenomen. Dat is zonder meer duidelijk, ja. Had u daar um, het liefst nog meer tijd voor gehad? Of kan het simpelweg niet? Nee, kijk, je moet je in, in, in het Franse systeem, uh, dat moet ik dan ook even uitleggen hoe dat werkt... dan moet je naar een algemene vergadering gaan en dan word je voor drie jaar gekozen. Eigenlijk maak je weer een contract voor drie jaar. En dan doe je het acht jaar. En dus je, het is niet zo dat je daar tussentijd heel makkelijk vanaf kan. Het kan juridisch misschien wel, maar het is, niet, het is een soort mentale overeenkomst die je weer moet sluiten. En als je dan met je boord erover gaat praten... Ja, kijk, het moment dat ik de vraag stelde aan de boord, maar geef je dus ook het antwoord. Uh, en dat geef je dan zelf. Dus. Uh, Beetje, op een gegeven moment, ik heb de film al een paar keer gezien, eh, dan weet je ook dat eh, het is beter om het, nu, eh, om het nu over te geven. Maar toch wel, terwijl vorig jaar juist omwille van die tegenvallende resultaten, economische tegenwind, u een grote reorganisatie had ingezet om de kosten te besparen, met als gevolg waarbij 5500 banen verdwenen, dan kun je toch niet zeggen dat je als CEO klaar bent? Nee, ik, ik zou het helemaal niet zeggen dat het klaar was. Dat heb je me ook helemaal niet horen zeggen. Dat zou een belachelijke opmerking zijn geweest. Ik zeg alleen dat in het proces waar we nu zitten, het mijn inschatting was. En uh, dat uh, is mijn verantwoordelijkheid om die te maken, dat een, een ander type management nu waarschijnlijk beter is. En ik denk dat het uh, alleen maar getuigt van, uh, van een volwassen reactie van de boord, als die zeggen, goed als jij dat vindt en uh, daar kunnen we ons ook wel ons, uh, wat bij voorstellen, dan gaan wij nu over tot actie. En dat hebben ze keurig gedaan, uh, dat soort dingen uh, moet ook, uh, laten we zeggen, professioneel gebeuren. Dat gebeurt nu ook professioneel. Uh, een, van een search committee en andere zaken. Maar het gebeurt uitermate professioneel. Wat is dan dat de is wel jammer van nieuw... voor mij, maar wat... dat is wel wat er moet gebeuren. Wat is dan de taak van zo'n nieuwe man of vrouw... om nog drastischer te reorganiseren dan wat afgelopen jaar nee, is ingezet? Nee, nee, nee, nee. Ik denk, niet, ik denk niet dat het maken van opnieuw nieuwe plannen... dat dat nou het belangrijkste is. Het gaat er nu om te zorgen dat je die... in een groot wereldomvattend bedrijf overal ook uitvoert. Dat betekent dat je een, een ander type vorm van leiding hebt. Ik ben wat meer delegerend. Misschien dat je wat meer dirigerend moet zijn... Als dus we kijken naar de afgelopen tijd, het is nogal een klus voor uw opvolger. Geen consistente winst. 1,3 miljard euro verlies sinds het vierde kwartaal. Voor 7 op een ja, volgende nou jaar. En moet je nou niet gelijk voor iedereen tegen gaan maken? Nee, dat kan natuurlijk ook. Van wat van het van zeggen. cashflow? Sinds de fusie in 2006 is het aandeel met 87% gedaald. Toch? Ja. wel een mooie ja. uitdaging natuurlijk. Mooie uitdaging. En ik weet zeker dat ze daar een goede iemand voor zullen vinden. Voelt het dit als een persoonlijke Nederlaag? Nee. Ik voel het wel als een, uh, als een, uh, een opgave om het nu om je weg te gaan, want dat is niet iets wat ik natuurlijk doe. Maar het moet. En uh, het is beter voor de onderneming, denk ik. En daarvoor is het wat, daarvoor word je ook ingehuurd. Maar qua ondernemer is er ook ontzettend veel concurrentie, concurrentie in deze markt. He, er wordt ook wel gezegd van Alcatel lucent kan deze race simpelweg niet bijhouden. Onzin. Echt onzin. Hetzelfde wordt gezegd, er kan geen technologieonderneming in Europa bestaan... of er is geen uh, plaats voor dit soort uh, ondernemingen in de Europese context. Echt onzin. Wij doen... Uh, uh, als je kijkt naar de, de voortgang die wij maken op het gebied van innovatie... en in Europa, en met onze klanten wereldwijd... dus Europese technologie die wereldwijd wordt gebruikt, dat is echt prima. Wat we niet goed doen in Europa... En zeker uh, waar we wat beter voor zouden kunnen doen, is de snelheid en de flexibiliteit van aanpassing. Dat geef ik toe, dat is in andere delen van de wereld sneller. Maar ik ben er absoluut en niet van overtuigd dat je niet in Europa ook heel goed in technologie een boterham kunt verdienen. Meneer Van u bent 60 jaar, u hebt nog een heel leven voor u. Ja, wat gaat u doen? Gelukkig wel, hoop ik. Wat gaat u nog een laatste kuntje flikken als CEO van uh, dit soort bedrijven? Uh, ik heb geen idee wat ik ga doen. Uh, ik ga eerst even de komende drie maanden zorgen dat dit bedrijf het zo goed mogelijk doet. Vervolgens ga ik uh, van Parijs terug naar Londen. En uh, zodra ik weet wat ik ga doen, dan horen jullie. bellen we. Dank u wel, goed meneer Van Oké, okay, bedankt. Dag.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 Managementboek.nl. Gewoon meer. Boek nu uw voorjaarsvakantie extra voordelig op landal.nl. De Audi A4 Business Edition 1.8 TFSI en 2.0 TDI zijn standaard uitgerust met wel 12 extra opties. Zoals 17 inch lichtmetalen velgen, 4 spaars lederen stuurwiel, 4 parkeersensoren, 35 watt Xenon Plus, MMI-navigatie met 6,5 inch kleurenscherm, miljoenen metaaldeeltjes in een metallen lak,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 Dit is Radio 1.